Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. De politie bevestigt dat de man die gisteren is opgepakt in Colombia... de gezochte crimineel Said R. is. R. wordt beschouwd als de rechterhand van Ridwan Taghi. Die zou opdracht hebben gegeven tot meerdere liquidaties in de onderwereld. Said R. stond al een tijd op een internationale opsporingslijst... en is in Colombia gearresteerd in samenwerking met de Nederlandse politie... de Amerikaanse drugspolitie en de FBI. De politie kon gisteren nog niet met zekerheid stellen dat het Said er is, maar nu is zijn identiteit officieel vastgesteld. Treinreizigers kunnen de komende week in de Randstad de ochtend- en avondspits beter mijden, dat adviseren ProRail en NS. ProRail is tot volgende week zondag bezig met werkzaamheden rond het station Leiden Centraal. Daardoor rijden er in de hele Randstad minder treinen en worden op sommige trajecten bussen ingezet. Het Witte Huis heeft twee hooggeplaatste functionarissen ontslagen die in de afzettingsprocedure tegen president Trump hebben getuigd. Het zijn Oekraïne-adviseur Vindman van de Nationale Veiligheidsraad en EU-ambassadeur Sandland. Beiden waren getuigen van het telefoongesprek waarin Trump zijn Oekraïnse collega Zelensky onder druk zette om een onderzoek in te stellen naar de democraat Joe Biden die in de race is om presidentskandidaat te worden. De VVD is al acht jaar op rij de politieke partij met de meeste affaires. Dat heeft de volksstand uitgezocht. De krant houdt sinds acht jaar politieke incidenten bij en in al die tijd stond de VVD bovenaan. In totaal gingen lokale en landelijke politici vorig jaar 42 keer over de schreef. De VVD was daar tien keer bij betrokken, D66 en de PVV beide vijf keer. De VVD wijdt de oververtegenwoordiging in de lijst aan het feit dat de partij de grootste is. Het weer bewolkt met vooral later vanochtend en vanmiddag soms wat regen. Met een matige zuidwestenwind wordt het 8 tot 12 graden. Morgen wordt het onstuimig met regen en storm, vooral middags en s'avonds. Met windstoten van 90 tot soms 130 km per uur. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. In een zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. Wij zijn hier te gast. Het is zaterdag 8 februari en naast mij zit Roy Dongen. Goedemorgen. Goedemorgen Ben Zonneveld. En wat gaan we allemaal bepraten Roy? Nou we gaan weer heel veel bepraten. Althans we gaan in ieder geval luisteren naar de mensen die vast heel veel te vertellen hebben. Hoe gaat het met D66? Uh, ik heb niet het gevoel dat D66 in het ziekenhuis ligt. Dus het is vast een update uh, over dingen. Oh. Uh, en hier <laughs> is op tafel zit uh, Michiel Hermsen en die gaat ons daar van alles over vertellen. En daarna gaan we praten over culinair Zandvoort, althans het einde van Culinair Zandvoort, wat eigenlijk al voorbij is. En de toekomst van Zandvoort. Nou, het heden, en het verleden en de toekomst. En ja, dan uh, gaan wij overduurder met de boodschappen. En dan gaan wij praten met Sandra Lisseberg over het nieuw te schrijven boek van haar uh, barverhalen. Nou, die zijn er zat in Zandvoort. Gilles Kok. En Peter Kok komen langs om te vertellen hoe het nou met 15 jaar Zandvoortse kranten gegaan is. En als afsluiter komt Erik Weijers met de update circuit Zandvoort ofwel de Grand Prix. Maar we hebben nog een hele rij andere races voor de boeg. Dus uh, we gaan het zien en horen. Michiel Hermsen, welkom. Ja, dankjewel. Um, ik wil toch even terug naar 14 jaar geleden, naar de raadsvergadering en de commissievergadering. Ik heb daarbij gezeten ja. en geluisterd. Naar een aantal uh, zaken. En wat mij opviel was GroenLinks en uh, D66. Ja. GroenLinks uh, die wilde wat, maar wilde toch voorstemmen. Dus dat was voor mij al een beetje onduidelijk. Dat is vorige week overgesproken. Ja. Um, D66. Uh, um, ja, hoe moet ik het zeggen? Het voelde zich erg verongelijkt. Ja. Of tekort gedaan. Ja. En uh, riep. Uh, uh, u heeft toen geriep, geroepen. De democratie in Zandvoort is om zeep. Ja. Woordelijk zelfs. Ja. Um, hoe moet ik dat uh, begrijpen? Over het Watertorenplein. Uh, ja, ja. Het item was het Watertorenplein. Ja. En uh, de PVV, VVD en. Wie was de derde partij? PVV. VVD-OPZ. OPZ, ja, ja, dat was de laatste. Met name uh, Peter Kramer die, ja. uh, heeft de partij bij elkaar geroepen. Daar is wat uitgekomen. Ja. En dat is in de commissievergadering besproken. Daarna inderdaad. In beide vergaderingen uh, was u het er niet mee eens. Ja, klopt. Klopt. En ja, wij zijn ook uitgenodigd voor dat gesprek. Hè. Die, uh... In de voorrondes. In de voorrondes, klopt. En we hebben, uit beleefdheid hebben we aangehoord. En we hebben aangegeven dat we er eigenlijk niet meer akkoord gaan met de uitgangspunten die dan opgeschreven waren. En dat zit er met name in het feit dat er gewoon een democratisch besluit is genomen. Dus dat de opdracht eigenlijk al gegund is aan een architect en een architectenbureau. Uh, en dat eigenlijk het proces in gang was gezet. De Raad heeft daar later nog kaders aan toegevoegd, wat eigenlijk heel gek is in zo'n zo vorm. Mm -hmm. Dus je, je, je past eigenlijk de spelregels aan terwijl je eigenlijk nog bezig bent met het implementeren van een plan. Dat is eigenlijk een hele rare situatie waar je dan in komt te zitten. Om dan volgens te constateren dat er ook nog een mediation ticket was. Waarvan dan uh, met name de partij, zeg maar, die dan de gemeente had aangeklaagd dat het niet op een eerlijke manier gebeurd was. Ja, nou, dat, dat is ook zo. Er zijn gewoon dingen gebeurd die niet kunnen. Um, dan uiteindelijk. De, uh, ...uit het mediation als een soort van winnaar komt... ...en dat drie partijen dan gaan bepalen wat de gemeente moet doen. Ja, dat vond ik een heel on, on, eigenlijk een heel raar uh, mm. iets. Daar hebben we toen ook al van gezegd, nou dat hebben we liever niet. En toen is er toch nog door partijen, zeg maar... Ja, ...in de achterkamertjes noem ik dat dan maar. En we zijn wel uitgenodigd, maar ook niet alle partijen. Uh, is er gesproken over het onderwerp met nieuwe uitgangspunten. En dat is een hele rare situatie. Want je verwacht eigenlijk <tus> dat het in openheid gebeurt... En dat je op openheid ook kan stemmen. Maar iets wat al besloten is, dat draait nu eigenlijk in feite terug. Uh, wat, wat besloten is, dat bedoelt u uh, uh, mee de overeenkomst van de, die de drie partijen gemaakt hebben? Nee, hetgene wat uh, al eerder gebeurd is, namelijk dat er een opdracht gegund is en dat de raad. Oké, okay, daar gaan we, dan gaan we, we helemaal terug. Gedaan. Dan gaan we echt helemaal dan gaan we terug. Echt helemaal terug. Ja. En dan uh, praten we over het, uh, uh, het de rode daakjesplan, ja. de Draaisma. Ja. Springtai you. hoor, noem ik het gewoon altijd. Springtai, okay. Ja, springtai, ja. oké. Um, dat viel een beetje buiten het bestemmingsplan ja. de raad heeft toen gezegd van nou misschien willen we dan het bestemmingsplan wel aanpassen ja, dat, dat is, de kaart is ook gezegd is meegegeven. De kaart is ja. Meegegeven. Ja. Um, gaat u dan niet mee met GBZ <coughs> GBZ dat... heeft gewoon uh, klip en klaar gezegd uh, is on, onbehoorlijk bestuur ja. wat er nu gebeurt ja. dat heb ik u niet horen zeggen Nee, nee, dat heb ik in een eerder stadium heb ik dat wel gezegd. Hè? Want ik vind het onbetrouwbaar. Wat, hè? De aanpas van de kaders. Mm -hmm. En ik heb wat nu, wat ik daarna heb gezegd, later zeg maar. Op het moment dat de andere partij dat bezig eigenlijk zelf een akkoord sluiten met uh, de drie. Althans ze zeggen dat ze dus in ieder geval alle drie de architecten hebben gesproken. Ik vermoed dat ze er maar eentje hebben gesproken. Maar... Daar kan ik ook niet van uitgaan. Dat is een, uh, een bouterbewering. Ja, dat is, daarom zeg ik ook, kan niet staven. <laughs> ja. dus het, dus het is gewoon een vermoeden. <laughs> ja. een ja, die wil ik allemaal op hart op, uit. op, uh, op uitzoeken. Man. Maar dat is, dat is mijn aanname. Okay. Uh, maar die hebben dus eigenlijk zeg maar, een, een, een, ja, een deal gesloten. En op basis van de kaders dus, binnen bestemmingsplan. Wat dus halverwege het proces gewijzigd is. En dat is, in, dat is ook wat je noemt onbetrouwbaar bestuur. Uh, zijn er dan twee partijen die dat vinden? Uh, alle andere partijen die doen dus onbehoorlijk bestuur in het kader van uh, in, in het oogpunt van deze GBZ. Ja. Moeten die dan niet eens, uh, bij zichzelf te raden gaan hoe dat zit. Want ja, het plan is aangenomen, is in de, in de vriezer gegaan omdat de verkiezingen aankwamen en daarna is het er weer uitgehaald. De en nou, was, dus voor de, de verkiezingen is het eruit gehaald. Is het nu weggegooid? Ja, het is eigenlijk nu weggegooid. Hè? Ja. Ja. Ja. Maar nu zullen die andere partijen uh, wellicht zeggen: van, uh, Goh, ja, het, het komt niet verder, dit hele traject. Uh, wij zijn zo dapper geweest om onze nek ervoor uit te steken. En ja, het verdient misschien geen schoonheidsprijs, maar we moeten verder. O onder de druk van: uh, we hebben woningen nodig in zandvoort. Ja. Uh, dat is natuurlijk het argument wat uh, gehouden wordt. Ja, nou, ik, van twee partijen kan ik het zeker, snap ik het ook. Ja, van uh, VVD weet ik dat ze dat altijd hebben gezegd. We we willen graag binnenbestemmingsplan bestemmingsplan bouwen. Want dat is voor de snelheid gewoon heel belangrijk. Hmm. Nou, daar, daar kan je ze niet op aanspreken dat het niet gebeurd is. En de PVV heeft gewoon gezegd... ja, luister, uh, we zijn nieuw in de raad gekomen. We hebben een ander idee over. Duurt te lang. Laten we maar gewoon gaan bouwen. Nou, daar kun je wat van vinden. Van een andere partij die eerst het kader meegeeft, het kan binnen bestemm of buiten bestemmingsplan plaatsvinden. En vervolgens zegt het moet binnen bestemmingsplan. En ik wil ook nog een keertje een 30-40-30 principe plaatsen. Met ook een aantal nieuwe raadsleden die dat ook vonden, onder PvdA GroenLinks. Die zeiden van we willen gewoon wel die verdeling, ook die sociale woningbouw hier uh, plaatsen. Het feit blijft dat het gewoon economisch niet kan. Dat is ook al uitgezocht in een eerder traject. Het is, het is hartstikke leuk en, en, en het is ook benoemenswaardig om te zeggen van nou, we willen het heel graag. Maar de vraag is dan, kunnen we betalen? En ik denk dat het antwoord gewoon nee is. Dat gaat is, gewoon ontzettend veel geld kosten. Dus het is een onmogelijke opdracht? Die ik denk heeft. dat het een onmogelijke opdracht is, ja. Dus ik maar denk... is, dat, is dat dan niet besproken in die, uh, in die vergadering met die architecten en die, en die partijen? Dat men gezegd heeft 40-40-30? 30-40-30, uh, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wat er besproken is met de partijen Want dat zelf. staat nu wel in die overeenkomst. Dat staat in die overeenkomst, en, en, ja. En bij mijn weten is die overeenkomst gisteren getekend. Ja, ik ga ervan uit dat in het mediation traject, wat overigens helemaal geheim is, hè, want daar is ook de wethouder niet bij geweest, dus we, kunnen, we weten niet wat daar besproken is, nee. ook, welke uitgangspunten zijn meegenomen. Maar er zijn natuurlijk wel uitgangspunten later in, in die overeenkomst gezet, op basis van de input van drie partijen. Ja, het is niet alleen maar uh, de woorden weghalen, uh, uh, misschien dat, en de strevenaren. Dus, er is wel wat bijgekomen. Er is wel wat bijgekomen, ja. En dat is nog steeds geheim. Nee, alles wat in de vaststellingsovereenkomst staat, dat ah, okay. kun je gewoon zien. Die is, die is wel, oké. Okay. Maar het gesprek zelf, zeg maar, dat mediation tech, dat is echt geheim. Daar, daar mogen wij maar... zelfs niet, uh, daar, is ook, uh, daar hebben we gerechtelijk wel wat. Uh... Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja. denk ik. Uh, maar de uitkomst blijft dan nog steeds dat die sociale woningbouw er, erin staat. Ja. Uh, u zegt onmogelijke opdracht. Ja, dat denk ik echt. Daar is ook over gesproken, hè. Wie gaat het beheren, wie gaat het doen? ja. Uh, zou dat in, de, in die overeenkomst nu vast komen te staan dan? Wie dat gaat beheren? En, en, en in het nee, plan? dan moet je dus een partij verzoeken. En de enige partij die je hier hebt is de KEI. En de KEI wil eigenlijk weg. Want die investeert eigenlijk ook niet zo heel veel. En eigenlijk is de verstandshouding tussen de gemeente en de KEI ook niet goed. Nee. Dus je, denk... je, je wil dus eigenlijk wat gaan, gaan doen. Dus dat betekent dat je je grondwaarde moet gaan aanpassen. Ja. De grondwaarde hier kun je gewoon uitrekenen. Nou, Dat is al een hele reis. Dat is allocatie. Dus dat betekent op het moment dat je het gaat verkopen en je wil voor een deel speciale woning bouwen, dat je die grondprijzen moet bijstellen. En dat betekent gewoon een verlies dat je moet borgen in je begroting, die nog niet opgenomen is op dit moment. En dat zal, dat zal wel in de miljoenen gaan lopen, denk ik. Maar is er dan een vast bedrag in de begroting opgenomen dan voor die grond? Nee. Nee, dus dan heb je ook geen verlies. Dan verkoop maar je het voor minder dan je zou kunnen verkopen. Ten behoeve voor je bewoners. Ja, je, je hebt natuurlijk in de geks natuurlijk ja. wel allerlei kosten gemaakt. Het proces loopt op. En Dat is met de middenboulevard natuurlijk al in het algemeen. Want dat doen we al 40 jaar niks. En uh, die kosten die, die bouwen op, die bouwen op, die bouwen op. En dat is nu gesplitst. Dan zijn we van nou, dit is een winstgevend onderdeel. Mm. En eigenlijk gaan we door die sociale woningbouw ook weer geen winstgevend onderdeel van maken. Dus het geld zal ergens anders vandaan moeten komen. Denk ik. Het, het winstgevende gedeelte gaat naar beneden. Nou, uh, u haalt zelf al aan uh, de, de kei. Ja. Nou, heeft u daar volgende week een aardig kluif van. Want er worden de, uh, de afspraken weer herzien en besproken ja. in de commissie. Ja, ja. Um, hoe, hoe ligt dat nu daar? Om even een zijsprongetje maken naar de kei. Want, hoe bedoel je in de zin van nou, uh, dat die afspraken uh, uh, liggen, ja, of, uh, die, die, die zijn niet nagekomen afgelopen uh, jaren. Nee, en nee, die worden de komende tijd ook weer niet nagekomen. Maar er wordt dus uh, dinsdag over gesproken. Ja. ja. Hoe, hoe gaat D66 daarin? Ja, ik, ik denk dat ik gewoon aan de wet ga, en dat mag je ook best wel weten, ik ga aan de wethouder vragen van uh, bent u überhaupt wel een keer langs geweest in de, in de tweede termijnen dat hij u, u nu ziet? Ik denk persoonlijk dat het niet gebeurd is. Ik denk dat op het moment dat jij langsgaat bij de, bij de raad, of tenminste als, als wethouder gewoon naar Amsterdam. en je spreekt de directeur van de kei. dat je misschien wel makkelijker allerlei zaken geregeld krijgt. dan dat je het allemaal via een formeel proces doet. En als je terug in je schuld kruipt en je gaat eigenlijk zitten: van nou, hè, we willen gewoon dat je onderhoud gaat plegen en dat moet gebeuren. En de kei stelt hele andere eisen. Mm -hmm. De vraag is dan: is dat realistisch of niet? Als ik denk dat ze voldoende eigen vermogen hebben om 200.000 euro op te roepen. Hè? Dat is maar dat is mijn professionele mening. Als, uh, van, ja, van, ja, dat van, lijkt net of, uh, of soms het weer een lastige wijk is van de kei. Ja, nou ja kijk, ik snap hun positie wel in de zin van we willen er gewoon vanaf. Het is een hele onlogische positie die ze hebben. Ze zitten, nou eenmaal in Zandvoort, dat zitten ze al jaren. Maar ze hebben eigenlijk hun, hun hoofdpoot is Amsterdam, punt. Dat betekent dat je Zandvoort hebt. Zandvoort is misschien ook wat lastig. Ze zijn wat mondiger. Ze zijn goed georganiseerd. AVZ mm. en een arcade, dat hebben ze goed gedaan. Dat betekent dat er ook altijd goede onderhandelingen uitkomen. Maar nu hebben ze weer een looneis voor onderhoud. Ja, op een gegeven moment moet je wel bedenken: ja. is mijn positie hier dan nog wel goed? Dan ja, zou je die... moeten verkopen. Maar ja, de vraag is dan, welke partij wil dan dan kopen? Nou ja, op het moment waarop de huizenprijzen gewoon gigantisch zijn. Een, een, een partij die achterstallig onderhoud koopt, die drukt de prijs. Daar kan je op wachten. Dat is ook niet meer als normaal. Ja. Maar je hebt een overeenkomst. Je hebt afspraken. Ja. Die moet je nakomen ja. totdat je verkoopt. Ja, precies. Alleen uh, gebeurt niet. Nee. Oké. Okay. Nou, we zijn benieuwd naar uh, die uh, bijeenkomst. Ja. Uh, nou, terug naar het Waart dat, uh, dat gaat dus nu uh, gebeuren, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Um, Ziet u daar nog participatie in eigenlijk? Want ik heb het stukje gelezen. Ja. En men gaat nu een plan ontwikkelen en dat moet het worden. Ja. In het vorige traject van Springtij zijn ja. er diverse avonden geweest. Hier is het gebeurd. Participatie, over. ja. Hoe nu verder met participatie? Ja, goede vraag. <laughs> zover bent u nog niet. Nee, ja, nee weet je, het, is, kijk, het is nu beklonken. Dus nu wordt er gegund en dan wordt het dus verkocht. En er zullen afspraken gemaakt worden. Uh, en ik ga er vanuit dat die, die in die afspraken gewoon participatie plaatsvindt. Uh, maar de uitgangspunten zijn al helder. Ja. Dus er wordt binnen een bestemmingsplan gebouwd. Punt. Dus ik weet niet wat je nog verder wil participeren. Maar in principe kun je geen bezwaar maken. Behalve dan misschien een enkeling die daar zit. Uh, die dan later dan gekocht, <kwijls> of eerder gekocht hebben... dan de planontwikkeling heeft plaatsgevonden. <kwijls> die nog wat planschade kunnen aanvragen. Maar dan voor de rest uh, zal het echt heel weinig zijn. Maar ja, u heeft ook nog geroepen in die vergadering. Ik roep iedere standvoort erop om te procederen. Maar dan valt ja, er dus niet veel, niet veel te procederen. Nou ja, kijk, op het moment dat het... Uh, ja, jawel... Kijk, want het is natuurlijk, het besluit aan zich is natuurlijk onrechtmatig. In essentie, in essentie klopt het natuurlijk voor geen meter. Als ik het even heel plat gezegd. Nee, ja. dat is, je, je sluit een overeenkomst. Ja, de, ja, ja. de raad zegt uiteindelijk van nou, de meerderheid zegt, nou, ik, ik stem hiervoor. Maar er is al ergens anders eerder voor gestemd. En er is natuurlijk ook een, is natuurlijk een heeft juridische dwaling plaatsgevonden. De kaders zijn ook al aangepast. Ja. En uiteindelijk krijg je nu een, een product of een plan. Waar je in eerste instantie zeg maar, als bewoner in geparticipeerd hebt en het niet, het niet krijgt. En okay. sommige mensen misschien wel heel erg blij zijn, want ja. dat weet ik natuurlijk ook niet. Nee, dat weet je niet. Goed, laten we de plein voor wat het is. Ja. Uh, <laughs> jullie blijven er bovenop zitten. Wij ook. Ja, um, binnenkort zijn, uh, is de Grand Prix van Zandvoort in tussen ja. 1 en uh, 3 mei. Ja. Uh, ik hoorde u net zeggen, het dorp gaat op slot. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe denkt de, de politieke tak van D66 daarover uh, op, op slot? En dan uh, komt de verkeersregisseur. Een verkeersregisseur, ja. ja ik, had, ik, had, ik denk, nou, ik zal nog eens een keer de motie nalezen die we hadden aangevraagd. <lacht> ja. Die hebben we niet gehad, hoor. Dat kan ik niet heel eerlijk over zijn. <tie> um, uh, het is zo dat we, we hadden die motie ingediend gewoon in de regio. Van, zorg nou dat er iemand vanuit het Rijk of vanuit de provincie, zeg maar, dat proces gewoon gaat beheren en afspraken <tie> maken met de diverse gemeenten. De Wethouder heeft er echt bewust voor gekozen om het intern te houden, dus vanuit de ambtelijke organisatie. Nou, voor uw informatie, hè, de, is nu de derde wisseling is er nu plaatsgevonden rond het ambtelijk traject, dus dat is echt enorm. Dit is het de derde wisseling qua topambtenaar? Ja. Okay. We hebben het gewoon over de ontwikkeling, onderhandeling, alles wat er speelt. Uh, het is gewoon veel te groot eigenlijk, in eerste instantie voor Zandvoort. Dus je had het eigenlijk, als die motie was uitgevoerd, had je waarschijnlijk iemand gehad die daar gewoon echt mee bezig en aan de slag met zou gaan. Daar ligt wel een, voor mijn idee, een prima mobiliteitsplan. De vraag is alleen, zeg maar, hoe gaat de zandvoort het ervaren en de Heemstedenaar en de, de mensen in Bloemendaal en de mensen in Haarlem? Nou de... Want er komt een ringstructuur met... De, de, waarin je zeg maar als dus per huishouden als het goed is één vignet krijgt. Als je twee autos hebt, mag je dan eentje aanvragen. Hoe je dat als ondernemer zit, moet ik eerlijk zeggen, dat, ik dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of dat goed in dat plan beschreven is. Maar daar zal het een en ander gebeuren. Maar als je dus als aarde houdt in Aardhound woont en je wil met de auto naar Zandvoort, dan kom je er dus niet in. Nee. Uh, je kan er wel uit, je kan de andere kant op. Dus je kan in ieder geval naar Haarlem of naar Heemstede. Maar oh ja, als je in een fiat hebt, is... mag je ook terug. Je mag in ieder geval terug. Dat is uh, wel fijn. Je op, kan in ieder geval op, naar u, op uw opmerking over ondernemers uh, was uh, Rob Langendijk, uh, uh, dat is dus de, de organisator van uh, DGP. Ja. Racing. Uh, duidelijk. Uh, ondernemers krijgen een fiat. Ja. Alleen hoeveel was nog niet bepaald? Nee. Want er was iemand met vijf medewerkers. Nou, dat ging dus niet door. Nee. nee. Dus er, er kan heen en weer gereden worden naar Zandvoort? Ja. Uh, en de, de, de ondernemers die krijgen de Viet bewoners zo. Ja. Vindt u niet dat het een beetje opgeblazen wordt? Ik hoor u nu over die regisseur en over die, over die motie. Ja. Met de max verstappen dagen komen er 110.000 man op zaterdag. Ja. En om 7 uur is iedereen weg. Ja. Waar maken we ons druk om? Ja, dat vraag je ook af. Ja, ja. ja het, is echt, het is net als met dat met weggetje wat er langs lag. Hè. Vanuit, uh, dat moest ook opeens geregeld worden. omdat het uit veiligheidsoverwegingen zou plaatsvinden. Maar er komen 100.000, 150.000 man naar die max verstappen dagen. Het was nooit ter sprake gekomen. En toen moest het opeens heel snel geregeld worden. Ja. En ik, mag je, daar kun je wat van vinden. Daar hebben, we, hebben wij ook wel wat van gevonden. Mm -hmm. We zijn nu de enige partij die, die, er, wat met die er wat van vindt en dan wat tegen heeft gestemd. Omdat we gewoon wel realistisch moeten zijn. Mm -hmm. De vraag is alleen, ja, ik, ik weet niet. We hebben natuurlijk afgesproken om het, <kwijnt> het duurzaamste uh, uh, Grand Prix te maken. Althans, dat is de intentie in ieder geval geweest. Mm -hmm. Of dat gerealiseerd gaat worden met 10.000 vervoersbewegingen van pendelbussen. Nou, dat vraag ik me sterk af. Maar de vraag is eigenlijk, ja, gaat het niet veel meer problemen opleveren? Uh, door het geregeld? Door het geregel. ja. en ik, ik ben echt heel benieuwd wat dat betekent voor de verkeersopstoppingen zeg maar, in de regio al zich. Want ja. het is ook nog een keer voorjaarsvakantie volgens mij. Ja. En we hebben ook nog met de opbouw van, uh, van ja. bevrijdingskop te maken. Wat ook nog een week daarna gaat plaatsvinden. Dus het is wel... Ja, een dingetje. vind het dingetje. Ja. Nee, nee, maar goed, er komen nu 100.000 man uh, per dag. Met als uitschieter zondag 125.000. Althans, dat is, dat is de verwachting. Dat zijn de kaarten. Plus nog een aantal, uh, nou misschien wat vrij buiten, die denken van ik, ik probeer het nog. Althans, zo staat het in het mobiliteitsplan. 7500. <laughs> ja, 7500. Dat ja, vind ik wel helemaal goed. Ja. Kijk, ik, ik twijfel ook of, of het ook allemaal zeg maar, naar Zandvoort gaat. Ja. Of dat het allemaal gewoon naar het circuit gaat en dat daar het plaatsvindt en daar de evenementen plaatsvinden. En dat ze daarna weer zeggen van ik pak weer de auto naar huis. Laat staan dat ze overnachten. is de trein. Ja, de trein, ja. Of de fiets. Of de, Goed. Of de uh, camping, lopend. Of de ja. camping, ja. Nou, de camping is nog in uitverkoop, heb ik uh, van de week gezien. Uh, de, de driving range van de golfclub en, uh, en de voetbalclub. Ja. Dus uh, ook dit is uh, iets wat we bij gaan houden. En uh, ik denk dat DCS D66 toch wel een vraagtekens hebben over de duurzaamheid. Ja. En uh, ik neem aan dat jullie dat gedurende het hele trek nog gaan volgen. Dat doen we sowieso. Okay. Ja, Daar hebben we ook vragen gesteld over okay. de inhoud en alle afspraken die zijn gemaakt. Ja. Oké. Okay, maar het agenda onderwerp was, hoe is het met D66? Uh, we hebben nu al gepraat <laughs> dat D66 vindt van van alles en nog wat. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd. Hoe gaat het met D66? Gewoon in... Uh, ja, is dat piek, Ja, is ja. Hartstikke goed. Er, er is van alles aan de hand in de politiek. Uh, steeds ja. meer jongere mensen haken af in de politiek. Mensen ja. zijn gedesillusioneerd in de politiek. Dus ook ja. ouderen haken af. Ja. Uh, hebben jullie daar last van? En hoe zien jullie de uh, ja, tijden? Ik denk dat, de ik denk dat wij, er, wij hebben er wel last van hebben. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Het is uh, aan leden en dat soort dingen. Maar ik vind het algemeen dat je, als je nu kijkt naar de raad. Is het geen gezonde afspiegeling van wat er in Zandvoort woont en werkt. Niet meer? Niet meer. En wat je, wat je dus nu ziet is een afspiegeling die misschien niet reëel is. En je zou eigenlijk wel verwachten, zeker vanuit mijn achterban in ieder geval, dat het allemaal, dat zijn allemaal hardwerkende twee zins met kinderen, als het goed is, met een goed inkomen. Dat ze zich ook inzetten voor de politiek en dat doen ze niet vanwege allerlei andere redenen, omdat ze aan het werk zijn bijvoorbeeld. Ja, het is een, en dat uh... zal denk ik bij andere partijen ook wat makkelijker zijn. Ja, openzet misschien niet. Omdat er veel mensen met pensioen zijn en de tijd hebben om daar lid van te worden, denk ik. Maar, maar denk de je dat, de... denk, denk ook niet dat heel veel mensen uh, het te veel gezeur vinden? Ik bedoel, als je naar een gemeenteraads commissievergadering luistert... en de volgende dag wordt hetzelfde verhaal nog een keer dunnetjes overgedaan... of dikker overgedaan in de raadsvergadering of een uur later. En dat je dan, dan denkt van ja, maar, waar ben je mee bezig? Want je zwalken links, rechts, links, ja. rechts. Ja. En dat ja. mensen dan zeggen... Nou, het heeft geen zin, ik ga hier niet bij. Nou ja, daarom zeggen we ook he. spreektijd en korter en bondiger. We zijn niet doorgekomen die spreektijd. Want... Nee, nee, gaat ook, niet, gaat ook niet gebeuren denk ik. Nee. We gaan het uh, afsluiten, want uh, het volgende onderwerp uh, moet ook besproken worden. Uh, Michiel, hartelijk dank voor de komst en uitleg. Graag gedaan. En, uh, we spreken elkaar zeker nog. Zeker weten. Dankjewel. Tot ziens. Yes. You'd return. You said that you'd be mine till the end of time, but I'm waiting longer. Why don't, don't you come, come back? back? Please hurry. Why don't you come back? Please. Politiek gaan we verder met een teleurstellende mededeling die wij hebben gelezen in de krant. Culinair Zandvoort is niet meer. Aangeschoven is de hele familie Lemmers. Nee, niet helemaal. <laughs> nee, want dan hadden we nog meer stoelen moeten hebben. Dat had niet gepast. Lana, Ivo en uh, Harry. Harry zit er iets boven, maar uh, mag natuurlijk ook meepraten. <tie> Het doel van Culinair Zandvoort is een levende advertentie voor je zaakplaatsen in, uh, in Zandvoort tijdens Culinair. Ja. Um, waar gaat dat dan mis? Want jullie hebben besloten om het niet meer te doen. Ik heb vorig jaar met Harry gesproken. Die moest toen al trekken. En jullie ook. Om uh, uh, die advertentie vol te krijgen. Ja. Um, wat doe je nou besluiten om het toch te stoppen? Nou, dat was niet makkelijk. Kijk, vorig jaar was het inderdaad al uh, lastig. Het aantal ondernemers wat mee. Ik wil niet eens zeggen wil doen. Maar meer kan doen uh, dat. Dat nam af. Dus toen hebben we gezegd, ja, wat gaan we doen? En zelfs binnen ons bestuur waren we daar niet allemaal over eens. De een zei, ja, uh, uh, dan niet. En de ander zei, ja, maar dat gaat, gaan we niet zomaar laten gebeuren. Nou, toen hebben we er met z'n allen nog een keer heel hard aan getrokken. Ook de ondernemers die zich al hadden ingeschreven zijn uh, collega's gaan bellen en stalken. En... Maar ja, dit jaar waren het er, zijn we espresso vroeg begonnen. En waren het er nog minder. En we hadden het wel vol kunnen krijgen, denk ik, als we gewoon één... één dingetje in Haarlem uit hadden gezet, dan was het, want er zijn best wel veel ondernemers die ons altijd hebben gevraagd, oh, mogen we niet een keer meedoen? Maar, ja, wij hebben, dat zal geen geheim zijn, nogal een liefde voor Zandvoort. En uh, daaruit is dit ook ontstaan. Um, omdat we heel graag aan Zandvoort een evenement wilden geven wat voor iedereen leuk was. Nou, dat is denk ik in heel groot opzicht geslaagd. Alleen de ondernemers zijn wel degene die daar mee moeten doen. En die moeten, het is voor hen een levende advertentie. Uh, en ja. Uh, <coughs> dat ging Sorry. niet meer. Om allemaal goede redenen. Hè. Ik, ik geloof niet dat er iemand van de ondernemers zal zeggen... dat het geen leuk evenement was. Het is ook niet zo, want dat lees ik natuurlijk ook nog wel... Dat het, omdat het onbetaalbaar was. Het gaat gewoon goed. En, ja, uh, gaat de, het te goed? Nou ja, de zaken gaan goed. Uh, uh, maar het personeel is natuurlijk wel een hele, hele, hele grote uitdaging. En op het moment dat jij je en vaak je beste personeel... op een evenement neerzet drie dagen... Dan moet je ergens concessies doen. Of het nou op het plein is of in je eigen zaak. En dat is natuurlijk... Um, ja, ik kan niet voor een ondernemer beslissen. Er zijn er die gooien hun zaak dicht. Dat is natuurlijk voor ons het makkelijkste. Of die is voor hen ook. Maar ook ja, voor, ook voor die ondernemers een natuurlijk. strandpalfioen en het wordt wel 25 graden. Die kan niet zomaar zeggen, nou ik gooi mijn tent drie dagen dicht. Dus ja, we begrijpen het wel. Maar ik, zou, ik, denk... uh, ik hoor willen en kunnen. Ja precies, ik denk dat het voornamelijk een mooi voorbeeld is denk ik 2009 dat we begonnen. En nou, het was natuurlijk een, een nieuwe, dus iedereen wilde meedoen. Tweede jaar moesten we loten. En het was natuurlijk niet alleen maar loten omdat het uh, zo leuk was. Uh, natuurlijk kunnen wij dat wel onszelf wel op de borst uh, slaan. Maar alleen, het was natuurlijk zo ook dat het toen een hele slechte tijd was voor de horeca. En dan had je er natuurlijk wat aan om je daar te laten zien. Op dit moment, gelukkig voor ze hebben ze het beter. En uh, zal dus ook de noodzaak, waarschijnlijk, <coughs> zo, zo, zo denken wij dat. Je kan het natuurlijk nooit uh, 100% met zekerheid zeggen... want ik denk dat het meerdere factoren zijn. Lana gaf het al aan, personeel. Uh, misschien wel een klein stukje uh, spanning uh, richting Formule 1. Uh, hè? Ik wil me beter, ik wil me meer concentreren op, uh, op Formule 1. Ja, het kan een combinatie zijn van die oh, drie. Daar, over de Formule 1 hoor ik alleen maar ondernemers uh, uh, klagen en doen. Daar gaan we het nu niet over hebben. <laughs> <laughs> ik kwam hier voor mijn lol, hè? Ja, nou ja, als je hier komt als directeur marketing, kunnen we het daar nou wel eens over ja, hebben. Precies, dat is maar goed. we hebben het maar nu over. Ja. Nee, nee, nee. Kijk, maar iedere ieder uh, ieder dood is een, een ander brood. Dus wellicht openen er wel de kansen voor ondernemers nu culinair weg. Uh, voor, kijk, want ik denk dat het heel duidelijk is voor uh, de bezoekers. En ook voor ons. En ook voor de vrijwilligers die ons hielpen, meer dan 100 uh, personen. Is het vind het heel jammer. en uh, Dus daar lag het niet aan. Ik bedoel, uh, bezoekers genoeg. Ja. Nee, ja. Ik, ik zou eigenlijk blij moeten zijn. En ik denk dat ik tijd overgehouden. ga houden. Heel veel ja, tijd. Want het is niet normaal dat het hierin ging zitten. En ook zeker nu met de komst van Fulé. Maar het was gewoon fantastisch om te doen. Ik, ik, ik, ben, ik heb wel even een treintje gelaten. Ik vind het echt heel erg. Mm -hmm. Maar... Nou, ik denk dat... Uh, uh... De, de, de Zandvoorten dat ook heel erg vindt. Ja, want het is uh, het feest van de Zandvoorters. Iedereen komt daar uh, vrijdagmiddag uh, bieren en eten. En gaat zondagavond om negen uur weer weg. Ja. Ja. Uh, de, ja. de, meesters, de meeste mensen uit Zandvoort komen toch even kijken. Ja, ja en voor de rest van de ondernemers. Hè, de, meer de, de kroegen. Uh, ja. Ook die waren altijd heel blij. Want het was een heel druk weekend. Daarna nog. Wij stopten uh, met een reden op een tijd waarop mensen dan dachten... Mm, ik ga nog net niet naar huis. Ik ga nog even de kroeg in. Was natuurlijk ook over nagedacht. Um, maar ja, soms dan moet je gewoon uh, concluderen dat zoals het nu is, het niet werkt. En uh, Ik denk dat er nog wel eentje aan toegevoegd kan worden. Er zit ook wel een stukje laksigheid in bij ondernemers. Hè? Uh, inschrijftermijn. Uh, Daarbuiten komen er altijd nog wel een paar erbij. Ja, we, en dat is niet om arrogant te zijn, maar we, we doen het met heel veel plezier. We doen het voor, voor onszelf absoluut, want wij halen plezier uit we doen het voor de bezoekers, maar we doen het ook voor de ondernemers. Dus er mag ook wel een klein beetje het besef zijn van... oh, uh, we moeten daar zelf ook nog onze moeite voor doen. Maar is het niet zo dat je soms wel kan denken... Uh, ondernemers uh, hebben vaak wel een, vaak een korte termijn visie van... oké, okay, we hebben het nu even niet nodig. Dus we laten een mooi evenement liggen, als je het... ...dat de traditie zou voortzetten, misschien met wat meer inspanning... je in wat mindere tijden uh, het nog in stand hebt en niet weer niet opnieuw te starten. Nou ja, daarom hebben we natuurlijk ook gezegd dat we... Uh, we geven, ...er zit nog een kleine opening in, we zijn heus wel aan het nadenken... ...want we hebben er heel veel plezier in. Maar met een beetje meer in, inspanning, ja, maar waar, waar stopt dat? Ik... ik... We, we zijn er ook denk, niet van plan om bij iedereen een smeek beter te gaan doen. Wil je alsjeblieft meedoen? Want ik wil meer inspanning vanuit de ondernemers. Precies, hè? maar ja. ik denk dat het ook belangrijk is voor ons. En dat, uh, wij hebben ook een bepaalde kwaliteitsnorm. En daar zijn we ook ooit mee begonnen. We zeggen, we willen graag kwaliteit neerzetten. Het moet een evenement zijn wat, wat gewoon staat. nou Ik bedoel, uh, we, hoeven daar niet, we zijn niet arrogant of zo, maar het evenement stond. Ik bedoel, dat, daar, daar hoeft ja, niemand nou, over te twijfelen. Ja, absoluut. Alleen... Um, <kijf> Doordat je steeds meer concessies gaat doen op je doelstelling, wat hadden echt best wel een uitgebreide doelstelling. Eh, hebben wij ook het gevoel dat we op kwaliteit aan het, uh, aan het inboeten zijn. Zeg maar. En uh, dat wil je ook niet. Ja. Dus om die reden, wat Lara nu ook al zegt, hebben we gezegd van nou, weet je, dan gaan we ons dus een jaartje bezinnen. En misschien, uh, misschien, is, het, misschien is ook het concept dat we hebben niet meer van deze tijd. Uh, we moeten ook naar onszelf kijken. Uh, en dat gewoon eens uh, tegen een. Uh, tegen de spiegel... Je trekt je concept in twijfel. Ik denk dat je nou uh, jezelf tekort doet. Ja, maar ik, wel, ik, ik vind prima. wel dat je het moet bekijken. Misschien kan misschien ja, nou, je het concept En de kwaliteit ook. Daar ja, heb je gelijk in. Ja. Nou, maar om een voorbeeld te geven aanvullend op wat Ivo zegt... Uh, de ondernemers die zich wel hebben ingeschreven... Bijvoorbeeld, die gaven ja. ook aan, nou, anders doen we wel twee tenten of drie tenten. Ja. En Dus de wil is er zeker. Maar ja, we willen ook niet maar zes of zeven verschillende deelnemers hebben... Uh, want dan ga je inderdaad op kwaliteit ja, in moeten. Ja. Niet dat die ondernemers die mee wilden doen geen kwaliteit leveren, maar je wil diversiteit. Ja, dus de diversiteit is weg als je drie tenten hebt en uh, klaar. Dat is eigenlijk ja, wat je en vindt. het feit dat er Haarlemmer's uh, meededen vorig jaar, dat vind ik nog steeds helemaal niet slecht. hoor. Want dat is, oh, en ze hadden ook nog allemaal een Zandvoortse link. Dus de, de, daar, het is niet dat we dat niet zouden willen. Maar ja, het zou niet de bedoeling moeten zijn dat er zo direct nog één of twee Zandvoortse deelnemers zijn. En dat de rest niet uit Zandvoort komt. Dus, Want, ...dan gaan wij ons doel in ieder geval voorbij. Nou, dat is waar. En toch uh, was er vorig jaar iemand uit de Haarlem. Uh, ja, klopt. Met, twee? Met, uh, met nee, Zand, met, maar wel met en roots. Ja, en veel Mensen wisten dat waarschijnlijk niet. En dan hoor je toch... Ja, ...waarom moet er nou iemand uit, uh, ja, uit, uit de Haarlem komen? Terwijl ja. nee. ik dacht... Het is een mooi plein. Ja. En, de, en de kwaliteit was ook goed. En de kwaliteit, we dus daar, ook, ja. Ik bedoel, we hebben daar ook naar gekeken. Het waren echt ondernemers die wat aan kwaliteit uh, uh, eraan toevoegden. Mm -hmm. Maar ja, die hebben wij ook gehoord. Zelfs mensen die zeiden: daar ga ik niks eten, want die komen niet uit Zandvoort. Nou ja, dat het was best lekker. Ja, het was heerlijk, kan ik je vertellen. Ja, en als je ik, bedenkt, oh, sorry, ja ik kom er ook een keer <laughs> door. En als je bedenkt, die Haarlemse ja. ondernemers hebben vorig jaar absoluut culinair 2018, 19, uh, 19 gered. Want anders hadden we er. Had je toen al 1-1. Uh, had je twee ploegen ja. minder gehad en dat drie. is dan drie. Ja. Maar ja toch? Um, Oké, okay, dan, dan slaan we daar op. Je, je mist er een paar en dat doe je dan besluiten om te zeggen van nou. Uh, ik denk dat dat iets te kort door de bocht is, ja. want het is niet zo omdat we dit jaar een paar missen. Het is echt een proces die we in de eigenlijk al bij de negende editie begon. Uh, de tiende. De, Waarom bij we, de negende? Toen? Nou, uh, dat kan ik me zo herinneren nog dat. Nee, dat volgens mij was bij de tiende. Nou, toen maar, hadden we zoiets van precies. ja, maar we gaan toch niet ons jubileum uh, nee, niet door laten nee. gaan. Nee. Dus hoe zijn we gaan gaan leuren? Ja. En uh, is, het, ja. is het echt leuren? Moet je Ja, er langs? Ja. ja. Wil je niet alsjeblieft meedoen en het is goed voor je? Bellen, Whatsappen, ja. En op een gegeven moment is dat... Ja, ik heb een heel veel die wel meededen. Die wilden dan wel meedoen, maar die hadden dan... Oh ja, oh ja, oh ja. ja dus, ja. ik Geloof me, van alle deelnemers hebben er een hoop gebeld en gewatsappt. Nu, uh, het besluit is het besluit. Wat hoor je van de mensen die wel ingeschreven hebben? Nou, Even sowieso, hè? ik bedoel, Facebook ontplofte, maar ook onze inbox, want we hebben eigenlijk wel uh, het zo ingepland dat we onze vrijwilligers, onze leveranciers, onze sponsors, uh, ons, de vrienden van en de ondernemers, voordat het in de krant stond, een mailtje hebben gestuurd. Ja, onze inbox ontplofte van alle groepen, mm. allemaal, dat ze het vreselijk vonden, dat ze het ja. jammer vonden. Kunnen we dan niet, ik kan toch nog wel twee of drie tenten doen, of dus... Nee, en ook ondernemers die zeg maar niet meededen... een soort van hun excuses gingen aanbieden van... ja, sorry, maar ik heb er echt over nagedacht... maar ik red het gewoon niet, want ik heb geen personeel... of ik heb een groot feest staan of... Ja. Dus het leeft zeker. En ik heb niemand gehoord die zei, nou, hè? Maar hè? Ja, ik vind wel, we mogen dus ervan hebben. Jullie gaan een soort retraite, nog even nadenken. En we er gaan is... vrijdag op Wintersport, hè? Ja, en daar ja, ja. is hij ooit ontstaan in de auto. Kijk, daarop. Dus uh, ja, nee, na zeker. de Wintersport komen jullie weer terug. Uh. Ja, nou, kijk, voor ons is het ook gewoon... Ik bedoel, nogmaals, te benadrukken. Het was voor iedereen een vrijwilligerswerk. Maar we hadden er zoveel plezier in... En ik denk ook dat dat plezier er nog steeds wel zit. Dus we willen wel heel graag weer. En misschien wel iets heel anders. Uh, maar dat. Uh, dat, dat iets gaat wat klinair heet hoor, want we hebben te veel kleding met klinair ja. erop. <laughs> nee, uh, ik, uh, ik, Wanneer is het volgende jubileum van Jans en Kooi? Dat was het afgelopen jaar. 35 jaar. Oh, nou, dan moeten we vijf jaar wachten tot. Ja, precies. Uh, vier, hè? Vier, hè? Ja, maar we hebben heus wel ergens binnen onze <totstuk> vrijwilligers iemand die ja. ook een jubileum heeft. Ja, dus, dat was wel. Ja, als je er honderd hebt, dan wil dat wel. Nee, nogmaals, wij vinden het super jammer. En, uh, en, um, en ik hoop ook dat uh, de bezoekers ons niet te veel kwalijk nemen. Um, en uh, en uh, ja. We gaan kijken of we nog iets, uh, nou, we iets zijn... nieuws kunnen brengen voor zo'n okay. antwoord. We zijn benieuwd hoe jullie terugkomen van de wien <laughs> ja. nou, Harry wil nog graag even een afsluitend woord doen. Ah, en in uh, Cruyffinjaans gesproken. Elk een nadeel heeft zijn voordeel. Ik kan nu in juni op vakantie. <laughs> nou, dat nou, vind ik wel je heel raar voor. Je, je, je bent gepensioneerd, dus je kan altijd op vakantie. <laughs> Ontzettend bedankt voor de komst en uitleg. En uh, ja, nogmaals, bedankt. jammer maar helaas. Dank Dankjewel. je wel. Na deze heerlijke muziek gaan we praten met wethouder Ellen Verheij over de toekomst van Zandvoort. Waarvan sommigen zeggen dat hij zelfs op het spel staat. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Hij staat niet op het spel. Maar er komt een tweetal bijeenkomsten. Eén op dinsdag en een op woensdag. Eén voor bewoners en één voor professionals. Ik begrijp niet goed waarom dat professionals zijn, want de bewoners zijn net zo professioneel als de professionals. Maar goed, de toekomst van Zandvoort staat in assistentie. Waar gaan we het dan over hebben? Nou, ik denk dat het goed is om even de context uh, te duiden. Hè. Waarom doen we dit? Uh, het heeft alles <tie> te maken met de omgevingswet die eraan komt. Die treedt op 1 januari 2021, uh, dus aanstaande 1 januari in werking. En op grond van die omgevingswet moet je eigenlijk als ge gemeente twee producten maken, noem ik het maar even. Het gaat enerzijds om een omgevingsvisie en anderzijds om een omgevingsplan. En uh, uh, ja, op basis van de huidige wetgeving lijken die twee dingen nog het meest op. De huidige structuurvisie en de huidige bestemmingsplannen. En... Uh, nou, wij gaan dus aan de slag nu in eerste instantie met die omgevingsvisie. En dat wordt eigenlijk ja, een soort van uh, paraplu. Uh, meer vergelijkbaar ook met de structuurvisie van... Ja, wat wordt de stip op de horizon uh, voor Zandvoort? Hoe gaan we de toekomst van Zandvoort vormgeven? Ja, de omgevingsvisie, uh, uh, de toekomstvisie, die, die ligt er. Die is al beschreven. En die gaan nu uh, nogmaals bekijken. dan te ze zeggen van, nou ja, we willen in 2040 daar staan ongeveer. Ja. Ja, dat is uh, inderdaad het, het idee. En uh, wat je in. in uh, er zijn heel veel gemeentes in Nederland al mee bezig met die omgevingsvisie. Mm -hmm. En wat je vaak ziet, is dat het aangevlogen wordt vanuit eigenlijk vijf. Uh, hoofdthema's, uh, ruimte, economie, mobiliteit, duurzaamheid, samenleving. Nou ja, en dan is ook de vraag, oh, zijn dat nou de thema's ook voor Zandvoort? En, en wat scharen we dan daaronder? En wat worden de uitdagingen? En hoe willen we die oplossen? Dus het is een, ja, eigenlijk een heel breed gesprek. En nu mogen al deze mensen op deze bijeenkomsten meepraten en input aanleveren. Dat ja. is de bedoeling? Ja, dat is, uh, dat is de bedoeling inderdaad. En, ja, en, en wat wel echt anders is, eigenlijk, hè, nu als je kijkt naar al onze ruimtelijke wetgeving en uh, in vergelijking met de omgevingswet en de omgevingsvisie, is dat um, het, het breder is dan alleen de ruimte en hoeveel je waar mag bouwen dus het gaat veel meer om de leefomgeving en nou ja er komt ook nog een heel digitaal stelsel aan vast te hangen en dan is het uiteindelijk de bedoeling dat nou ja, als je op een, bepaald, een bepaalde plek bent en woont dat je dan eigenlijk met één druk op de knop kunt zien van nou ja hier woon ik dit is het beleid wat hier van toepassing is nu weet ik welke bomen of ik bomen mag kappen of niet wat ik mag bouwen dat je eigenlijk een ja, in één oogopslag ziet wat je allemaal in je eigen leefomgeving mag. Dat is een, een loffelijk streven, maar uh, dan kom ik even op de gemeente website te kijken. Daar kom ik niet echt verder als, uh, als bewoner, moet ik zeggen. Het is bekend dat uh, uh, klikkend Nederland na drie keer klikken stopt. Maar de website van de gemeente Zandwoord, daar uh, moet ik wel eens hulp bij inroepen van uh, uh, de, de publicatiemedewerkster. Dus als je na één nieuw systeem wil, mm -hmm. dat is dan heel ingrijpend want het huidige systeem werkt dan niet. Dat, dat is ook, in, maar het is ook een landelijk systeem mm -hmm. hè, wat, wat wordt uh, uh, uh, opgericht. Het DSO, dat mm -hmm. is het Digitaal Stelsel Omgevingswet. En het is de bedoeling dat elke gemeente daarop aanhaakt. En dat wordt een rijk systeem? Ja, het wordt okay. vanuit het rijk ontwikkeld en, en, en nou, iedere gemeente kan daarop aantakken, om het zomaar uh, te zeggen. En... Um, nou, en onze website, er is altijd ruimte voor verbetering, zeg ik maar. Even. Dat ook. Um, kunt u zich voorstellen dat er een er komt en die gaat daar zitten? We praten nu wel over onze toekomstvisie, maar waarom maken we niet eens een paar dingen af die in Zandvoort openstaan? Entree van Zandvoort, Badhuisplein, Ontsluiting Noord, noem er eens negen op, zou ik zeggen. Wat is dan het antwoord van de gemeente? Want het is ook omgeving, het is wel heel erg dichtbij... Maar zandvoort is voel op het ogenblik dat er een aantal zoveel dingen stil liggen. Ja, maar dat is. Daar moet ook wat mee gebeuren. Ja, maar het is ook um, de zaken die je doet. Um... He, dat, dat hoeft niet strijdig te zijn met je toekomstbeeld. Want wat we nu doen, dat, dat vloeit ook voor een groot deel voort uit ons beleid en uit onze structuurvisie. En, en, als, en, als, we, ja, en als we hebben gezegd, van, hè, bijvoorbeeld we willen graag een ja, hoogwaardige verblijfsaccommodatie. Nou ja, een, een hotel op het Badhuisplein voldoet daaraan. En, en zo'n zo omgevingsvisie zal, is ja, vergelijkbaar met de structuurvisie wel echt op een iets abstracter niveau. Um, maar uiteindelijk moet je dat wel gaan concretiseren inderdaad, in, in de desbetreffende projecten en, en uh, ja, alle ontwikkelingen die, uh, die we met elkaar hebben. Ja, want in, in die visie van, uh, van de Zandvoort kom, komen, kwamen dit soort dingen voor. Laten we nou die, uh, die entree eens uh, vernieuwen. Er is een kwaliteitsteam voor aangetrokken voor, uh, voor al dat soort zaken. En toch voelt men het ligt stil. Ja. En waarschijnlijk, achter schermen, zal er waarschijnlijk wel iets gebeuren. Ja, ja zeker. Maar, nee, maar, er, wordt, er wordt hard, het dorp hard weet uh, van niks. gewerkt. En we hebben natuurlijk in december ook uh, uh, een inspraakronde gehad... voor zowel Badhuisplein als Entree. En we zijn nu bezig met uh, de verwerking daarvan. Maar het is wel, ik, ik herken het wel een beetje. hoor. Wat dat betreft ben ik misschien ook wel wat ongeduldig. Maar ik vind het ook wel ruimtelijke processen, überhaupt. Nou, in heel Nederland duurt dat gemiddeld tien hmm. jaar. Vanaf nou, het eerste idee tot... tot uitvoering En dat, is, uh, nou ja, dat, dat duurt mij soms ook wel eens uh, te lang om het zo maar te zeggen. Mooi. Ik heb <laughs> ook wel een vraag. Uh, als mensen daar komen, en dit is natuurlijk best wel een hele lange visie en een heel breed onderwerp. Uh, zonder echt heel goed voorbereid te zijn of enig idee te hebben waar het over gaat. Denken mensen waarschijnlijk inderdaad van oké, okay, dat gaat over uh, de, de, het pad bij het station. Dat gaat over de entree van Zandvoort. Uh, en denken vaak in hele concrete uh, onderdelen, terwijl het best een heel ja. erg breed en uh, verstrekkend plan ja. is. Maar uh, he, stelde nu dat er inderdaad zulke praktische uh, aspecten uitkomen ten aanzien van de oversteekplaats of verkeersmaatregelen, dan is dat wel dus een, een, een ding waar we zeggen: hey, wij moeten de, de mobiliteit of de doorstroming beter op orde maken. Dus dan, dan kun je dat toch wel weer op die manier uh, vertalen. En het is inderdaad nu nog een open dialoog. En, en uiteindelijk moet dat natuurlijk zijn weerslag krijgen ook op het papier, om het zo maar te zeggen. Maar we willen het wel samen opstellen. Kunnen mensen die geïnteresseerd zijn uh, er al iets van lezen? Of is het gewoon open en bloot het is en, uh, open. en er wordt ja, wat gezegd? Ja, en, en er wordt uh, een, uh, een, uh, een presentatie uh, gegeven. Ook om even de context ja. van die omgevingsvisie. ...te duiden en um, daarnaast wat, wat uh, en ook een onderdeel is van die omgevingsvisie... ...is toch wel heel belangrijk, waar hebben we nog ruimte voor ontwikkeling? Wij zijn natuurlijk, ja, we, we liggen prachtig, maar wel omringd door Natura 2000-gebied. Dus we kunnen niet, uh, uh, ja, onze grenzen zijn bepaald. En waar is er dan binnen Zandvoort nog ruimte voor ontwikkeling? Want wij krijgen ook vanuit de gemeente best vaak... Vragen van mensen die zoeken naar, naar kantoorruimte. Uh, ja Ruimte om te wonen, ruimte om te groen. werken. Uh, ja Ruimte ja. voor groen. Ja. Nou ja, en waar is binnen Zandvoort ruimte voor die ontwikkeling? En dat uh, willen we dus ook op een interactieve manier met de mensen gaan uh, bespreken. Ja, wat, u zegt, wat u zegt is natuurlijk duidelijk. Uh, Zandvoort wordt uh, om, omringd door duinen. Uh, er is een, een toevoer en een afvoerweg, twee keer. En daar houdt het op. Dus daar hoef je eigenlijk niet meer over na te denken. Nee, en dan is het even de vraag van ja, binnen Zandvoort. Hè, nou, daar hoe, heb ik een hand op geschreven. Hoe, hoe kunnen we dan toch <laughs> uh, ja, plek vinden? En ja. je ziet ook wel eens hè, in bepaalde steden dat ze uh, uh, bebouwing op andere gebouwen plaatsen. Nou, zou dat iets zijn voor Zandvoort of helemaal niet? Nou, dat soort gesprekken gaan we hebben. Kunnen mensen is uh, uh, weliswaar, misschien met drie of met vier klikken op de gemeentelijke website ook voorbereiden? Om te kijken van welke kaders er al liggen of welke. Basis er is. Nou, in deze fase, het is echt een heel open gesprek. Ja. Um, er gaat uh, een, een nog een naar de mensen die zich hebben aangemeld ook een uitnodiging uh, uit met het programma. Um, maar het ja, de uitdrukkelijke, het is echt een open gesprek. Dus dat komt pas daarna, ja, ja. ja. De vertaalslag en we gaan verschillende tussenproducten opleveren om uiteindelijk te komen tot die omgevingsvisie. Oh. We zijn benieuwd. Um... Ik heb begrepen dat ik s'avonds mag komen. De tijden worden die nog gepubliceerd? Want uh, ik heb het één keer uh, in de krant gezien. Kan je op de website kijken wanneer en wie? 11 en 12? Ja, elf, uh, dinsdag 11 uh, februari is middags. Ik dacht om drie uur. En woensdag 11 uh, februari is het s avonds. Inloop vanaf zeven uur. En de locatie is het nieuwe museum, het HDMZ. HDMZ, ja. Mooie locatie. Uh, prachtig gebouw. 1 maart gaat hij officieel open. Ja aanwezig? we ze ook nog een sneak preview hebben volgende week al. Afsluitende vraag. Wat vindt u van het Wadertorenplein? Zoals het nu is. Ik ben heel blij dat er weer een stap in de goede richting gezet is. En dat door samenwerking de partijen er toch uit zijn gekomen. En ik hoop dat dit dus een voorbeeld is waar nu wel snel de schop in de grond gaat. Oké, dat hopen wij ook. Dank u wel. Bedankt. Jullie ook, bedankt.